This is about to go down. Hey, this is Fischer. Hi, this is David yeah. J. We are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Tom Dollar. Oh, oh, oh, oh, oh. The biggest DJs in the mix. 538, Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. The legendary Fischer House producer, Oliver Heldens. Wacht, wacht even, wacht, wacht, wacht, wacht. Want vanavond is hij hier niet als Oliver Heldens, maar als Hilo. 29 jaar geleden werd deze olivier geboren in Capella aan de IJssel. De plek waar hij fan werd van Eurodance. Be, die, die, die, die, hij haalt hoge cijfers op school. Hij heeft interesse in wetenschap en techniek. Maar hij heeft een grote passie voor muziek. En dat zorgt snel voor succes. Want hij is nog maar net klaar met zijn schoolexamens als hij deze wereldhit scoort. die deze jongen creëert, wordt door vele andere artiesten gekopieerd. En Oliver Helden groeit binnen Mum van Tijd uit tot een van de grootste DJ's van zijn generatie. Hello, Tuporland! What's up, Miami? Maar dan, in 2015, komt hij met iets nieuws. Hilo. Een alias, waaronder hij zijn donkere en diepere kant zien. In no time draaien de grootste techno-artiesten zijn Hilo-tracks. Er staat ook die naam bovenaan menig festival-line-up. Over twee weken staat hij op Tomorrowland Winter. En deze zomer vind je hem zelfs op Awakenings. Je hoort hem nu in de Dance Department Hot Mix. Dit is high Hilo. Ben Ben van 538, je luistert naar Dance Department met de exclusieve hot mix gemaakt door Oliver Heldens, zijn alias Hilo. Bijna twee jaar geleden toen we hem voor het laatste gast hadden in onze hotmix. Ik heb het over Hilo. En daarom dachten we, die moet weer eens langskomen. Het is 538 Dance Department. Ik ben daar weer van Buren. En over twee weken is hij ook de gast bij onze Tomorrowland Winter Special. Maar nu eerst verder met Hilo in de hotmix. Het is HiLo hier en dit is mijn Dance Department Hot Mix op jaar lights in light tonight. Je zaterdagavond, je luistert naar de exclusieve hotmix... gemaakt door Hilo in Dance Department. Misschien ben je net ingetuned of kom je bijna aan op je bestemming. Niet getreurd, de hele hotmix is altijd klaar... wanneer jou het uitkomt terug te luisteren via 538.nl of mijn eigen mixcloud. Nu verder met Hilo in de hotmix. I'm gonna see. Je luisterde naar Dance Department op 538... en het afgelopen uur hoorde je Oliver Heldens met zijn schuilnaam Hilo in onze hotmix. Je kunt alle hotmixen en elke show elke week terugluisteren... wanneer het jou uitkomt via 538.nl of mijn mixcloud. Volg ons ook even op Instagram, at Dance Department Official. Dat was meer voor deze week. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Goosling, Jordi Warners, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben er volgende week weer. Heel veel plezier straks met Tiesto.